Hij liet een privédetectieve foto's maken van het graf. Steekt erin in mijn jas. Kortom, hij weet dus niet wie er achter die zaak zit. Ja. Nee, maar uh, hij weet wel veel meer loslaten. Volgens mij zat hij constant te liegen. Ja, Pieter, wat wil je over mij te vertellen? Een zelfverpoging verband met een brief vol roddels. Een onbekende priester zou die in het klooster achtergelaten hebben. Ah, ja. Heeft hem maar laten lezen. Hier doe gij zei ook iets over, een priester? Ja, ja, een nog jonge, lange man in priesterkleren. Dat wist hij me ook te vertellen. Een jonge man, groot van gestalte. Zou dat Ginazes kunnen zijn? Goh Pieter, ik weet toch niet of het zo'n goed idee is om zelf naar zeebrug te rijden. Ja, wat wilt je dan doen? De zeebrug op te zetten? Terwijl we alleen maar eventjes babbelen met een zekere simonfoog. We hadden toch op zijn minste procureur moeten verbinden. Ja, wat gebeurt er dan, denk je? No. Die stuurt er meteen een hele Rijkswachtkolon op af.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 Het een heeft met het ander te maken. Wat voilà, zei? mat. Maar Is dat niet mogelijk? <laughs> je zei de Ja, pas op. Ik speel al vanaf mijn zes jaar. Hè. Nog een spelletje? Ja, het is al de vierde partij op een rij die ik verlies. zeg? Kom. ik um, ah, kan. Ja. Welke kleur? Uh, Zwarte. Zwart, ja. En pas op, deze van mij. Oh, ja.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 en wees gerust, ik krijg wat ik wil krijgen. Volgens onze pastoor woont hij op de zesde verdieping. Hier staan de aanbordjes. Ik hoop dat we niet voor niks naar hier gereden zijn. Ik ah, hoop het ook. Versmissen, Leenaerts, Meilermond. Geen Simon de Vocht. Dat is ook goed. Cool. Ik wist het, die pastoor heeft alleen maar gezegd om zijn wijn te krijgen. Nee, nee, hij was overtuigd van het appartementsnummer. Ik heb het hem drie keer gevraagd. Allee, wat doen we nu? Aanbellen natuurlijk. Maar wie woont er? Zeker de Denijs. Die zal ons misschien kunnen vertellen waar de voogd naartoe is. Allee. Allee, jongen. Nou, ja, meneer Denijs is niet thuis, denk ik. Dan bellen ik toch gewoon bij zijn buurvrouw. Zeggen als die ook niet thuis is? Nou, dan weet ik het niet meer. Hallo. Ah, commissaris van In, mevrouw. Mag ik even binnenkomen? Commissaris? Ah, oh, ja. kom maar binnen. Na nou, uw substituut Martens. Lekker, commissaris. O, oh, dit staat al klaar. Zeg, Pieter, jij bent toch niet van plan om bij de vocht... of die Denise binnen te breken, hè, als ze niet thuis is?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 Ah, ja. ja. Ja. Ik kan nog wat voor zeggen, hè. Dat zijn de vrienden daar dennen weunden. Ergens, ja, ergens, ja. In, in, in de omgevingen van. De... Ja. Denne. ja, ja, ja. En, en, nee, nee, nee, nee, niet En Ergens in de omgevingen van Nome. Ah, maar ja. Ergens in de omgevingen ja. uh, ja. van Nome. Dank u wel, mevrouw. U bent ons erg behulpzaam geweest. Ja, dank u wel. Dan, ja. tot, tot ziens. Tot ziens. Als het is, kom maar langs. Hè. Ja. Goeiedag, te samen. Ja. Dank u.